Vermogen zonder grenzen, een hoorspel in twee delen van Derek Hardenat, vertaald en bewerkt door Ger Apeldoorn en Harm Edens. In dit tweede en laatste deel is de rolverdeling als volgt. Egbert Dubbelman, Luc van der Lagemaat. Het archief is tot de laatste dossiermap geopend, maar de verwachte geheimen zijn niet aangetroffen. Geen verborgen rijkdom en niets. Het enige dat blijft boeien zijn zijn notitieblokken. Notitieblokken met de genummerde ideeën gemaakt van opnieuw gebruikt papier. Wat is er zo interessant en zo geheimzinnig aan deze notitieblokken? Emma van der Meulen, Annelies van der Bie. U kwam hier met het vooropgezette doel om een of ander schandaal te vinden. Zelfs als het zou moeten betekenen dat u er zelf een zou moeten bedenken. U bent beneden alle waardigheid. Sophie Rambo, Willy van der Griet. Weet je, ze zijn hetzelfde. Ja. Heb je. Nou. Dat is waarschijnlijk, Jan. Ga je dat uitzenden? Rogier Beverdam, uitgever. Hans Veerman. Hoe bedoelt u? Zij heeft de volledige rechten van vermogensondergrenzen. Zij kon, kan doen met het boek wat ze wil. Meneer de korenaar, Hans Karsenbarg. Na een jaar heb ik zijn werkkamer leeggehouden, Alle papieren verbrand. Ik dacht dat mevrouw woedend zou zijn, maar ze legde zich er juist bij neer. Het maakt het voor haar nog gemakkelijker om te doen alsof Anton nooit bestaan had. Begrijpt u nu... waarom u niets over Anton kunnen vertellen? En mevrouw de korenaar Paula Major. U wilt over onze zoon praten. Maar waarom? Hij is al meer dan vijf jaar dood. Dokter Voogd, maar niks kappers. Toen zijn gezichtsvermogen achteruit ging... De oogarts stuurde hem naar mij door. We hebben een EEG gemaakt, en een hersenscan. en toen ontdekten we een aantal zeer diepliggende tumoren in de grote hersenen. Regie, Nelleke van der Krocht. Techniek, Wim de Kok en Bart Henny. Matthijs van der Meulen. Ja. In kunstlicht. Ja. Na vijf jaar nog? Ja hoor. En dat wou u hier opnemen? Heel graag. En dat zijn enige succesvolle roman plotseling wordt verfilmd, dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Ja, nee, natuurlijk wel. Dit is toch een buitenkant voor ons, meneer Beverdam. Toen Matthijs van der Meulen vijf jaar geleden plotseling overleed, is daar toch nauwelijks aandacht aan besteed. Dat wilde zijn vrouw niet. Waarom niet? De lezers hadden er toch recht op om te weten wat er met hun nieuwe favoriet was gebeurd. Zelfmoord blijft een taboe. Mevrouw van der Meulen wil dat koste wat het kost buiten de publiciteit houden. Dus u denkt ook dat het zelfmoord was? Nee, wat bedoelt u? Zijn er dan aanwijzingen om iets anders te denken? Uh, uh, kijk, Mathijs uh, zat in een moeilijke fase van zijn leven. Zijn debuutroman was slecht. Ik had hem ook misschien niet moeten uitgeven, maar ik zag iets in Mathijs. Ja. In de jaren na zijn debuut heb ik ontzettend mijn best gedaan... om hem te inspireren, om, om dat talent op papier te krijgen. Nou, ook waarschijnlijk zonder resultaat. Er ligt geen stap verder te komen. En toen, op een ochtend... Stapte Emma van de Meule hier het kantoor oh. binnen en legde het manuscript van vermogen zonder grenzen op tafel. Ik stond paf. Had hij het helemaal in het geheim geschreven, denk ik? Uh, zoiets, ja. Ik had steeds slechter contact met Matthijs. En Emma schermde hem totaal af van de buitenwereld. Publiciteit was slecht voor hun ze. Ja, dat weet ik. Nou, ik heb het boek de naam meteen uitgegeven. Zoals u weet werd het een daad van succes. <laughs> ja. En een half jaar later benam Matthijs van de Meule zich het leven. Het was allemaal te veel geworden, denk ik. En heeft u daar nooit met Emma over gehad? Met Emma van der Meulen? Alsjeblieft, niet zo. Nee. Die heeft zich meteen na de dood van Matthijs in dat landhuis verschanst. En daarna is er geen contact meer tussen ons geweest. Oh, zelfs niet over de filmrechten. Wat bedoelt u? Zij heeft de volledige rechten van Vermogen Zonder Grenzen. Zij kon, kan doen met het boek wat ze wil. Dus van het half miljoen van International Film ziet u geen stem? Nee. Maar ik word er ook niet zachter van, hoor Integendeel. in tegendeel. De vijftiende druk van vermogensonder grenzen is nu onderweg naar de binder. Dat blijft een hele vreemde geschiedenis, vind ik. Ach, oh, ik weet het niet. Dingen gaan zoals zij gaan. Mevrouw van der Meulen heeft geen contact gehad met u. Nee. Maar ze vindt het wel goed dat wij een programma maken over uw man. Vindt u dat niet vreemd? U bedoelt dat Emma van der Meulen haar medewerking verleent aan uw programma? Ja. Het heeft wel wat moeite gekost. Maar wij, of, of Egbert, heeft haar zover gekregen. Hij neemt op dit moment het hele archief van Matthijs door... Het persoonlijke archief van Matthijs van der Meulen? Ja. Het archief van de studeerkamer? Ja. Maar dan er mag toch nooit iemand komen. Ja, nou, dat archief, ja hoor. Onvoorstelbaar. Echt bij wilde in het programma ook graag een interview met u. Gewoon hier op uw kantoor. Ja, nou, veel meer dan ik u nu verteld heb, weet ik niet. Oh, maar dat is meer dan voldoende. <coughs> een kort interview. U achter uw bureau met een paar stapels nieuwe boeken. Door het raam op de achtergrond het uitzicht over de stad. Prachtig. De gordijnen doen dan leven aan de kant. Echt best want van tevoren zijn vragen wel op. Dan kunt u er nog even over nadenken. Oh ja, ja, dat is handig. Ja. Dus we kunnen rekenen op uw medewerking. Uh, Fijn. Dan maak ik zo snel mogelijk een afspraak met u voor de opnames. Tot ziens, meneer Beverdam. Ja, tot ziens, mevrouw Ambro. U even stoer, Het zit er weer op voor vandaag. Ik wou nog even iets vragen over zijn correspondentie. Welke correspondentie bedoelt u? Kent u een Anton de Koerenaar? Anton de Koerenaar? Ja, dat is wat ik uit zijn handtekening kan opmaken. Er zijn een aantal brieven van hem en van uw man over een manuscript... en dat is gedateerd op 4 maart 1982. Nou. Ik geloof inderdaad dat mijn man iemand van die naam kende... Hij woonde in Vorden, een klein dorpje hier in de buurt. Hoezo? Nou, de correspondentie houdt plotseling op. Dat komt omdat meneer de korenaar plotseling overleed. Oh ja? Ja, de ene dag was hij nog springlevend en de volgende dag, patsboom, afgelopen. Een ongeluk? Zoiets, ja. Ja, ik geloof hem wel. Weet u waarom hij en uw man vrienden zijn geworden? Vrienden? Nee, zo zou ik dat toch niet willen noemen... Nee, Matthijs was niet het soort man om op zo'n manier vrienden te maken. Op wat voor manier? Nou ja, vage kennissen, mensen die hem schreven. Ja, hij moet toch een paar vrienden hebben gehad. Ik neem aan dat hij niet volledig geïsoleerd leefde. Natuurlijk had hij vrienden, vanzelfsprekend, collega-schrijvers. Wat ik bedoelde is dat mijn man er geen gewoonte van maakte om met kennissen nauwe banden aan te knopen. Aha. Dus hij kende Anton de Koerenaar? Toen Matthijs zijn eerste boek publiceerde, werd dat uitgebreid besproken in de regionale pers... Met als gevolg dat hij een soort regionale beroemdheid werd. We weten hoe dat gaat. Uh -huh. Hij werd gevraagd om partijtjes en tuinfeestjes op te sieren met zijn aanwezigheid, Ach, dat soort dingen. Maar dat deed hij natuurlijk niet, daar was hij veel te verlegen voor, dat weet ik allemaal voor hem. En hij werd door verschillende jonge aankomende schrijvers gevraagd of hij met hen over een werk zou willen praten en van advies zou kunnen dienen. En die Anton de Koerenaar, die was één van hen? Ja, dat dacht ik wel. Ik geloof zelfs dat Matthijs nogal onder de indruk van hem was. Volgens de correspondentie lijkt het erop dat uw man zelfs iets van hem heeft gelezen. Oh ja? Ja, ze ontmoeten elkaar en de coronair gaf uw man een manuscript te lezen in januari 82. Op 14 maart schreef de coronair naar uw man met de vraag of hij al kans had gezien om er naar te kijken. En? Had hij het al gelezen? Tja, dat is het gek. In de dossiers is verder geen correspondentie te vinden. De plotselinge dood van de koronaar. Ja, Ja, inderdaad, dat zal het wel zijn. Ja, nou, als u me nu wilt excuseren, meneer Dubbelman... ...ik heb vandaag nog het een en ander te doen. Ja, dan ga ik nu ook. Ik, uh, ik zie u morgen wel weer, hè? Hallo? Gedacht. Heeft u na kunnen denken, zoals ik gezegd heb? Ja, met wie spreek ik? Als u al nou niet onmiddellijk uw naam zegt... Ik maar. wil geld zien. Waarom belt u mij? 70.000 gulden. Anders praat ik met mensen. Over uw man. De waarheid. Ja, nou moet u eens goed luisteren. Nee, u moet goed luisteren. Ik probeer u te chanteren. En heerlijk gezegd gaat dat helemaal niet zoals ik zou willen... Ik weet precies wat uw man gedaan heeft. En ik kan dat bewijzen. Wat zou mijn man dan gedaan moeten hebben? En als u iets te bewijzen heeft, dan wil ik dat eerst wel eens zien. Ik weet nu echt niet waar u het over heeft. Ik weet genoeg, ik weet alles. Dat zal dan wel, maar ik wil niet meer dat u belt. Als u mij iets te vertellen heeft, dan maakt u maar gebruik van de diensten van hare majesteitsposterijen. Ik wil geld zien. Wij zijn uitgepraat. Wacht maar. U doet nu wel heel zelfverzekerd. Maar uiteindelijk kiest u ook eieren voor uw geld. Nou, dan wacht ik wel. De korenaar. Is dat een dubbel A? Ja, dat weet ik niet. Ik heb al eens de handtekening gezien. Maar zoveel korenaars kunnen er toch niet zijn in Vorden. Vorden? Is dat echt noodzakelijk? Nee. We kunnen ook gewoon een braaf documentairetje maken, nietwaar? Niemand verplicht ons om dievel te spitten, hoor. Ja, ik bedoel, moet je er allemaal heen. Jij ja, gaat vandaag toch die kant op. Ja, ik ga naar Emma van der Meulen. En ik wil niet dat ze er iets van merkt. Als ze zou zien dat ik een naburig dorp introk om meer te weten te komen over de plotselinge dood van Anton de korenaar en zijn, en zijn geheimzinnige relatie met de overleden man. Ja, dat sloeg ze toch onmiddellijk op tilt. Nee hoor, ik snuffel wel verder in die correspondentie. Jij bent mijn researchassistent. Dit is een typische researchklus. Tel dat nou eens bij elkaar op. Wat heb je dan? Eén verloren dag. Nou dan. Aantekeningen voor kunstlicht. Matthijs van der Meulen. Een bezoek aan de ouders van Anton de Korenaar. Vorden, 23 juni. Een vervallen huis. Losstaand. Net geen boerderij, hoe heet dat? Als hier gefilmd zou moeten worden voor kunstlicht, de groentetuin niet vergeten. Moeder hangt de was op en zo. Vijf jaar na de dood van Anton gaat het leven gewoon verder. Misschien beelden van een schoffelende vader of zo. En dat dan in verband brengen met het verleden dat wij oprakelen. Met welk recht vroeten wij in de ellende van deze mensen? Zal ik u tas ook even aan de kapstok hangen? Nee, Dank u. Als u dat gaat in de binnen. En, uh, hoe heette dat programma ook alweer? Kunstlicht. Daar kijken wij niet naar, hè, Arnold? Nee. Ik snap gewoon niet wat u van ons wil. Nou, zoals ik over de telefoon al zei... Ja, dat vraag. weet ik wel. U wilt over onze zoon praten. Maar Waarom? Hij is al meer dan vijf jaar dood. Ja, dus ik. Maar ik laat raad... het dan even uitspreken. Ach. Zeg het maar. Nou, ik heb uh, tegen Wil Val al over de telefoon gezegd dat. Uh, uw zoon blijkbaar contact heeft gehad met Matthijs van der Meulen. Daar weten we niets van. Ja? Daar weten we niets van. Ja, dat zeg ik ook niet. Ja, wat kunnen wij dan nog doen? En u zit tegenover mij niet te verontschuldigen. U kunt er niks meer doen, maar ik wil alleen maar iets meer weten over uw zoon. En over zijn dood. Stil maar, ga maar naar voren. Ik kom zo. Wat spijt me. Ja, dat heeft ze altijd tijd als het over onze zoon gaat. Ze kan niet over hem praten, nog steeds niet. Anton was alles voor haar. Ze was ervan overtuigd dat hij het ver zou schoppen. Toen ze mij leerde kennen, was ze net zo. Wilde toekomst dromen. En toen bleek dat ik die dromen nooit waar zou kunnen maken. Wilde ze onmiddellijk een zoon. Twee miskramen heeft ze gehad voor Anton kwam. Van de dokter mocht ze niet nog een keer zwanger raken. En... Uh... Overdrijf niet als ik zeg dat Anton mijn plaats had ingenomen in uit Rome. Zo erg zal dat niet geweest zijn. Ik had er vreselijk teleurgesteld. In uit Rome was ik hoofdredacteur van een grote krant. Iets belangrijks in de pers. Maar ik had genoeg aan een vaste baan bij een regionale krant. Ik hoefde niet zo nodig naar de grote stad te verdwijnen tussen glas en staal. Kijk, hier in het dorp kent iedereen me mevrouw Rambo. Er is hier geen straat waar ik kan lopen zonder iemand tegen te komen die ik goed ken... of waar ik zelfs mee bevriend ben. Dat betekent veel voor mij. Anton was anders. Eén en al ambitie. Als je naast hem stond, dan voelde je dat. Nou, u begrijpt hoe mijn vrouw daarop reageerde. En toen Anton vertelde dat hij schrijver wilde worden... En dat hij zelfs al een roman was begonnen. Nou, ze was niet meer te houden. Ze promoveerde zichzelf tot zijn secretaresse, assistente. Ze richtte de schuur voor hem in. Diepte alles voor hem uit. En voor mij had ze geen oog meer. een schok toen hij overleed. Dagenlang liep ze wezenloos door het huis. Ze kon het niet accepteren. Anton zat altijd zo vol energie en leven. Vertrouwen in de toekomst. Sinds we hem begraven hebben, is zijn naam in dit huis nooit meer genoemd. Mijn vrouw wil er niet meer over praten. Zelfs niet met mij.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 En u weet ook niet waar uw man over ging? Nee. Anton is verleden tijd. Nou, dan zal ik u verder niets vragen. Dat lijkt me het beste. Mag ik mijn jas? Ja, natuurlijk. Ik loop volledig mee. Komt u maar. Hoe is Anton eigenlijk overleden? Ik zeg u toch dat wij niet meer over hem willen praten. Al gewoon een paar feitelijke vragen. Waar gaat u nou maar. Ik voel naar mevrouw toe. Als ik iets zeg gebruikt u het toch maar voor uw eigen doeleinden. Wij worden daar geen cent beter van. Is het goed als ik naar uw huisarts ga? Ja, u doet maar wat u niet later kan. Aantekeningen voor kunstlicht, archief Matthijs van der Meulen. Het archief is nu tot het laatste dossier maar geopend... Maar dat de verwachte geheimen zijn niet aangetroffen. Geen verborgen rijkdommen. Niets. Het enige dat blijft boeien... dat zijn die notitieblokken. Notitieblokken met de genummerde ideeën. Die zijn gemaakt van opnieuw gebruikt papier. Wat is er zo interessant en zo geheimzinnig aan deze notitieblokken? Wat is er zo interessant Nou, nee. Niet bijster interessant. De achterkant. De achterkant. De achterkant. De betypte achterkanten van de notitieblokken... ...dat zijn gedichten van de roman Vermogen zonder grenzen. Als je die doorgescheurde papiertjes aan elkaar legt... Oké, okay, van vier papiertjes precies. Eén bladzijde van Vermogen zonder Grenzen maken. Thijs van de Meulen heeft die bladzijde van de Romane 4 gescheurd en daar hebben notitieblokken van gemaakt. Waar voilà, schudt iemand zo aan Dat stuk? Dat doe je toen niet. Misschien is de versie van die roman Typisch, als de er oude mensen, uit, volgens mij een ander. Deze typemachine. Eens kijken, wat staat er precies? Deze passen aan elkaar. boven even kijken. 148. Waar is 149? Hier. ik. De laatste bladzijde van de handen. En wat lees ik dan? Hier kon hij niet meer tegen... Hij had mensen misbruikt, Vrienden, collega's, mensen uit het programma. Iedereen. Blijkbaar mocht dat. Hij werkte immers bij de televisie. Dat gaf een grenzenloos vermogen. en werd steeds wanhopiger. Dit kon niet langer doorgaan. Freddy Charbon stond op. Hij moest, hij moest naar buiten, naar het balkon. Naar de zekere afgrond. En wat staat er in het boek? mensen gebruikt, zowel zijn collega's als de mensen in het programma, hij had ze allemaal gebruikt. Ja, ja. En dat was toegestaan, want hij was de belangrijkste vertegenwoordiger van het machtigste medium, dat vermogen zonder grenzen. En hij voelde hoe een golf van wanhoop in hem omhoog kroop. Bevend stond Fred van der Steen op. Hij opende de balkondeur en stapte naar buiten. In de wetenschap dat hij talloze levens had kapot gemaakt, keek hij de zuigende diepte in. Rambo, kunt u licht gezien? Ik heb om twee uur een afspraak met dokter Vogt. Rambo, zei u? Ja. Rambo. Oh ja, hier staat het dokter Vogt. Dat is uh, afdeling neurologie, dat is hier de gang in. De rode streep volgen en voor de dubbele tochtdeuren rechtsaf. Goed, dank u wel. Oké. Okay. Binnen. Ah, mevrouw van Ja, ik ben ik, van Komt u binnen? Uh, zullen we maar meteen ter zaken komen? Ik uh, moet namelijk over een kwartiertje naar de OK, dus ik heb een beetje haast. Uh, Anton de Koronaar, daar wilde u het toch over hebben? Ja, inderdaad, ja. Ik wilde graag wat informatie over hem hebben. Uh, en ik neem aan dat zijn ouders er geen bezwaar tegen hebben dat ik met u over hun zoon praat. Nee hoor, nee, daar hadden ze geen bezwaar tegen. Meneer de Koronaar wilde absoluut niet vertellen waaraan zijn zoon is overleden. En de huisarts heeft hem meteen naar u doorgestuurd, vandaar de vraag. Dat is toch correct? Ja. Ik doe namelijk research voor een programma. En Anton de coronaar heeft er alleen zijdelings mee te maken. Dus over hem wordt niets uh, uitgezonden. Het dient alleen als een soort achtergrondinformatie. Nou ja, zolang u niets van wat ik u vertel direct gebruikt voor uw programma. Ik wil namelijk niet dat de coronaars opnieuw overal mee worden geconfronteerd. Vooral zij heeft het er nog steeds moeilijk mee. Ja, ja, ze wilde helemaal niet over Anton praten. Ja, ze heeft het overlijden van Anton nog steeds niet geaccepteerd. Laat staan verwerkt. Waaraan is Anton de coronar dan gestorven? Oh, ja, dat weet u helemaal niet. Uh, hij is gestorven aan een ongeneeslijke hersentumor. Een hersentumor? Mm -hmm. Dat komt toch niet veel voor bij mensen van 26 jaar? Nee, dat klopt. Dat uh, zijn uitzonderingen. Maar was het niet mogelijk om het in een vroeg stadium uh, vast te stellen? Nee, want hij wist niet dat er iets aan de hand was. Er waren wat hoofdpijnklachten van het overwerken de stress, dacht hij. Maar verder had hij nergens last van... En toch werd die toestand met de dag slechter. Maar wanneer is hij dan naar u toegekomen? Toen zijn gezichtsvermogen achteruit ging. De ooghaart stuurde hem naar mij door. We hebben een EEG gemaakt en een hersenscan. En toen ontdekten we een aantal zeer diepliggende tumoren in de grote hersenen. En dat was ongebruikelijk? Nou, kijk. De hersenen zijn een van de plaatsen in het lichaam waar de tumoren zich bij voorkeur ontwikkelen. Maar meestal beginnen ze vlak onder de oppervlakte te groeien. Een vroege diagnose is dan natuurlijk van belang, maar in Antos geval zaten die tumoren veel te diep. De operatie zal zo zacht gezegd uiterst riskant zijn geweest. En toch kon hij nog van geluk spreken, als je dat in dit geval kunt zeggen. Want uit een serie onderzoeken bleek namelijk dat het ging om een aantal kleine tumoren en niet om één grote. Hij zou dus geen last krijgen van een steeds toenemende druk op de schedel, wat bijzonder pijnlijk kan zijn. Maar een lichte hoofdpijn en waarschijnlijk een afnemend gezichtsvermogen, dat was wat hij kon verwachten... ...voor het definitieve einde in zou zitten. Ja. Wist hij hoe erg hij aan toe was? Jazeker. Maar zijn ouders wisten dat niet? Nee. Dus zijn dood was een enorme schok voor hem. Ja, Anton wilde zijn ouders ontzien. Hij heeft de zware last helemaal alleen gedragen... ...tot aan het einde. Hij was daar zeer moedig in, mevrouw Ramon. Maar doordat hij zijn ouders niet had verteld... ...kwam zijn dood voor hen als een... ...donderslag bij heldere hemel, dat kun je wel zeggen, ja... Ze zijn er nog steeds niet overheen. Nee. Goh, wat een tragische geschiedenis, zeg. Maar goed, ik weet meer dan voldoende. Dank u wel, dokter Voogd. Graag gedaan. Uh, je kan maar twee minuten. Maak je toch niet zo druk, Ralph. Ik hoef alleen maar die Amerikaanse documentaire te introduceren over de Nederlandse bijdrage aan de internationale schilderkunst, Dus dat je daar een half uur mee vol kan krijgen. Dus. Ja, en dan nog een discussie. Dus uh, maak je niet een lelijk hè. Mm. Nou ja, zeg. We zullen onze podium alweer dicht smeren hoor. Nou, in ieder geval heb je nu nog maar twee minuten. Nou. Hé, hey, Horis, hm? Je kunt zich kunt niet blijven bij onze documentaires, hoor. Ah. Ja, je moet de tijd van de Neun nu echt af gaan ronden. Dat gedoe met Anton de Koronaar is ook op niks uitgelopen. Hij is niet vermoord of zo, er is niets meer gebeurd. Het is gewoon een jong talent dat erover dat hij zich kon onderwijzen. Zeg, heb ik je dit al laten zien? Wat is dat? Heb ik meegesmokkeld uit het paleis van Matthijs. Hier, moet je kijken. <laughs> dit hier, dat is een pagina uit Vermogen zonder Grenzen. Ja. En dit, dat is een pagina uit het manuscript dat hij gekregen heeft van Anton de voor dat Plak vlak dat hij stierf. Hé, weet je, ze zijn hetzelfde. Wat ja. heb je, nou, wat verschrikkelijk, Jan. Ga je dat uitzenden? Ik, ik nog niet. Ik wil eerst met koningin Emma spreken. Maar waarom niet? Je hebt nu toch wat je zocht. Dit is dus wat ze geheim hield voor je. Mm -hmm. Daarom is het natuurlijk zo verschrikkelijk geheimzinnig. Ja, ze doet alsof ze van niets weet, hè? Ja, maar nou hoef je toch helemaal niet meer naar dat toe. Ja, waarom niet? Wij hebben toch met rust. Je zegt dat mensen moet niet denken dat ze het alleen recht heeft over die man van de Vijf jaar lang heeft ze op die notities van de man gezeten en niemand mocht eraan komen dat is dezelfde waarheid niet over werd. Ik vertegenwoordig het grote publiek, weet je, en het grote publiek wil precies weten wat er gebeurt. Dus dat laat ze het niet afschepen. ook niet door Emma van der Merwe. Ze moeten grenzeloze macht van het publiek niet schatten. Ik doe alleen maar wat het publiek van me verwacht. Kom maar, maar kom Kom al. De Dubbelman. Spijt me al dat u hebt laten zitten? Nee. Nee, dat, dat geeft niks. Uh, Komt u binnen. U was gisteren zo haastig vertrokken dat ik dacht dat u klein was. Dat dacht ik ook, ja. Mooi. Nou, gaat u zitten. Dank u. Dan... Uh... ...kunnen we meteen even bespreken... ...hoe u gedacht had het programma over Matthijs vorm te geven. <laughs> ik uh, hoef toch niet naast die meneer Trambeet te zitten. Voordat we daaraan toekomen, mevrouw Van den Meunen... zou ik graag een paar dingen die me dwars zitten willen ophelderen. Ja? Kunt u zich nog herinneren... ...dat ik u vorige week vroeg naar een jonge man die Anton de Koerenaar heette? En ik heb u alles verteld wat ik over hem wist, ja. Nou... Sophie, mijn assistente, die is daar het vorige weekend nog eens overheen gegaan. Ja, nou doet u het weer, meneer Dubbelman. Is daar het vorige weekend nog eens overheen gegaan. U reduceert mensen tot dingen. Nou ja, gaat ze verder. Hij heeft ook een boek geschreven. Iedereen schrijft tegenwoordig boeken. Dat is waar. Maar er zijn er maar weinig die ook echt worden gepubliceerd. Dat kan ik niet ontkennen. En? Anton de Koerenaar, die had uw man een manuscript gestuurd om te vragen wat hij ervan vond. Dat manuscript is nooit teruggestuurd. En zijn ouders hebben er ook geen kopie van. En? Welke conclusies meent u hieruit te kunnen trekken, meneer Dupelman? Nou, niet meteen noodzakelijkerwijs conclusies, maar wel... Ja, wat zal ik zeggen, een ondersteuning voor een theorie die ik heb. Een theorie? Een theorie? Waarover? Over uw man en over zijn dood. Weet u nog, toen ik hier voor het eerst was, dat ik zo verbaasd was over dat ordelijke archief van uw man? Ja. U wist me toen op zijn notities voor toekomstige Ronald. Dat klopt. Wist u dat hij die maakte op de achterkanten van oude manuscripten? Hij was heel zuinig en heel precies. Zo was hij opgevoed, dat raak je nooit meer kwijt. Ik heb alle achterkanten van die notitieblokken eens bekeken... en na een beetje gepuzzel... kon ik er een paar oorspronkelijke manuscriptbladzijden uit samenstellen. Ja, komt u alstublieft naar zaken. De getypte achterkanten waren niet getypt op de machine van uw man. En de inhoud van die getypte achterkanten... die was terug te vinden in bepaalde hoofdstukken van Vermogen Zonder Grenzen. Een beetje veranderd misschien, wat wolliger, maar het werd zonder meer duidelijk... Dat het boek niet is ontsproten aan de fantasie van uw man. Weet u eigenlijk wel wat u daar beweert, meneer Dubbelman? Anton de Korenaar. Wat u daar zegt. Wat u suggereert. Het is zo ziek. Het is volslagen krankzinnig. Ach, wat ik u zeg, mevrouw. Van u mevrouw heeft mevrouw. misbruik gemaakt van mijn gastvrijheid. En nu, nu beledigt u de nagedachtenis van mijn man. Uw man. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk plagiaat gepleegd met die roman van hem. Dat snapt u niet, toch? Oh, dat... Ja, met andere woorden, hij heeft hem gestolen. U kwam hier met het vooropgezette doel om een of ander schandaal te vinden. Ook als dat zou inhouden dat u er zelf in ja. zou moeten bedenken. U bent beneden alle waardigheid. Hij heeft dat boek gestolen, van Anton de Koning. Ik hoef hier niet naar te luisteren. Ik hoef hier niet naar te luisteren. Toen hij hoorde dat hij sterven was, heeft hij alle kopieën van zijn boek vernietigd in een plaag van zelfmedelijden. Misschien dat hij daarna naar uw man schreef om ook de laatste kopie terug te krijgen, maar ik geloof dat dat de enige brief is die uw man niet opgeborgen heeft in zijn archieven. Bewijzen. Ik wil bewijzen zien. Dat laatste is pure speculatie, dat geef ik toe. Uw man had een briljante roman in zijn bezit. Hij wist dat Anton de koerenaar wilde vernietigen. Hij hoefde dus alleen maar te wachten tot de echte auteur overleden was om het vervolgens zijn eigendom te noemen. Wie was er hier nou beneden alle waardigheid, hij heeft? Wat u over mijn man beweert, is opzien en onwaar. Hij was niet tot zulke dingen in staat. En wat u ook zegt in uw programma, u moet niet denken dat u een schrijver als mijn man omlaag kunt halen. Hij was trots op zijn roman. En daarom heeft hij zeker zelfmoord gepleegd omdat hij zo trots was. Nee. Hij schaamde zich, omdat hij een ordinaire overschrijver was. Zo Uit. Eruit. Eruit. Goed. Ik ga wel even weg. Ik ga er een eindje om. Dan kom ik daarna terug om te zien of het tot een overeenkomst. Overigens, overeenkomst. Goeie god, wat denkt u wel? Ik wil u helemaal nooit meer zien. Misschien heeft u even tijd nodig om erover na te denken. Hè? Gaat u toch weg? U hebt al genoeg aangericht. U wist het niet, hè? U wist absoluut niet wat uw man allemaal uitspookte, hè? Tot straks. Hallo. Mevrouw van der Meulen? Met mij weer. Ik heb geprobeerd u te chanteren, weet u nog. Ik zal bewijzen sturen. Ja. Ja, maar die heb ik niet. Ik heb overal gezocht, maar... uw man heeft dat boek niet zelf geschreven. Ja, dat weet ik. Wat wilt u? Geld. Tienduizend gulden is genoeg. Geld? Waarvoor? Omdat ik anders naar de pers stap. Ik kan nog niet bewijzen... Maar reken maar dat ze graag willen weten wie Vermogen zonder Grenzen eigenlijk heeft geschreven. Dat weten ze al. Oh? Waarom schrijft niemand daar dan over? Ach, u dacht toch niet dat u de enige was die beweert dat hij Vermogen zonder Grenzen heeft geschreven? Nee, ik niet. Mijn zoon? Ach, iedere succesvolle schrijver krijgt wel een paar van dat soort gek op zijn dak. En u wilt geld terwijl u niets kunt bewijzen. Mijn vrouw moet eruit. Een wereldreis zou er goed doen. U kunt iets bewijzen, meneer de korenaar. Ik doe het voor haar... Weet u mijn naam? Niemand kan iets bewijzen. Er valt helemaal niets te bewijzen. Van Zo vermogen zonder grenzen is namelijk niets meer over dan de definitieve versie: geen notities, geen brieven, geen korte intentie, niets. Vermogen van de Grenzen is een eigen tijdsmeesterwerk dat volledig uit het liefste woord kwam. Mevrouw van der Meulen, waar bent u in godsnaam mee bezig? Wat bent u aan het doen? Ik heb alles vernietigd. Boeken, papieren, dossiers, notities. Het is allemaal weg. Verbrand. Alsof het nooit heeft bestaan. Ja, maar waarom? Ik, ik, ik heb het gedaan in een aanval van razernij, van haat, van liefde, van... Oh... Van zoveel verschillende emoties, daar heeft u geen idee van. Maar voor alles heb ik het gedaan om u tegen te houden. Om mensen zoals u tegen te houden. Met al die macht om te scheppen en te vernietigen. U, u meneer Dubbelman, u lijkt precies op de hoofdpersoon in het boek van mijn man. Het boek van Anton de Korenaar. Het boek van mijn man, het zal altijd het boek van mijn man blijven. Dus u bent van plan om die leugens in stand te houden? Meer dan vijf jaar lang hebben we allemaal geloofd dat Matthijs van den Meulen dat boek heeft geschreven. Wat voor belang heeft het om dat geloof nu onderuit te halen. Wat voor zin. Hoe kunt u zo'n bedrog doelen? Omdat er momenten zijn waarop het eenvoudig het beste is de dingen te laten zoals ze zijn. Trouwens, ik betwijfel of uw beschuldigingen in een rechtszaal overeind zouden blijven. En als het zo is wat u beweert, dat mijn man dat manuscript van Anton de Korenaar heeft gestolen, heeft hij zijn tol daarvoor dan niet al lang betaald. Wat valt er dan nu nog meer uit hem te persen? Of uit mij? En hoe kunt u Anton de Korenaar nu nog helpen? Hij zou ook zijn overleden als hij het boek zelf had gepubliceerd. Hij zou nooit, nooit van het succes hebben kunnen genieten. Zijn ouders wel. Oh, ik begrijp het. U doet het voor hem. Dat wist ik niet. Hoe nobel. Nee, meneer Dubbelman. U doet dit voor niemand anders dan voor uzelf. Om uw persoonlijke reputatie en dat van uw programma op te vijzelen. Is er iets aan de hand? Zijn de kijkcijfers aan het dalen? Dat is goedkoop. U bent goedkoop, meneer Dubbelman. Wat is dan nou goedkoper dan je eigen zak te spekken met het be bedrog van je man? Dat half miljoen van International Films is al lang ondergebracht in een literair fonds. Een literaire prijs ter nagedachtenis van mijn man. Ha, heel keurig. Ja. En wanneer is dat besloten? Nadat ik vanavond wegging? Een vluchttelefoontje met de uitgever om snel die briljante suggestie te doen? Nee. Dat is een paar weken geleden al besloten toen ik het contract tekende met de filmmaatschappij. Ik heb het geld niet nodig en zo houdt het de naam van mijn man in leven en het helpt nieuwe veelbelovende schrijvers. En u moet de naam van uw man in leven houden. Dat is wel het allerbelangrijkste voor u. Ja. Dat is een veel belangrijker doel dan alles en iedereen te willen ontmaskeren. Zoals u en al die andere twijfelzaaiers op televisie doen. Ja, dat zal wel. Maar ik ben van plan om hiermee door te gaan. Ha. En waar zijn uw bewijzen? Ik heb alles vernietigd. Hoe weet u dat ik de bladzijde van het manuscript niet gefotografeerd heb? Ah. En die brieven. Hebt u dat gedaan? Nee. Wel nu. Nee. dan heeft u geen programma. Uw programma is in vlammen opgegaan. En als u toch nog iets uitzendt, dan zal ik dat negeren. Mensen zoals u vinden het verschrikkelijk om genegeerd te worden. U heeft niet alle papieren verbrand om het programma onmogelijk te maken. U heeft het gedaan om uw man terug te pakken. Dat was het enige wat u nog kon doen. Al die jaren van toewijding, altijd aan de rand van het leven staan en er nooit werkelijk aan deelnemen... U was bereid dat te doen omdat u wachtte op de dag dat u kon genieten van zijn succes. U was overtuigd he, van zijn genialiteit. Maar nu weet u dat u niet bestaat. En daar moet u mee leren leven. U moest genoegen nemen met een herinnering en een roman van 400 bladzijden en dat deed u. En nu heeft u zelfs dat van uw afgepakt. Nee. U hebt dat van mij afgepakt. U bent net zo goed een dief als hij. Ga weg, meneer Dubbelman. Maak uw ondermaatse programmaatje maar. En denkt u maar fijn dat u hard hebt gewerkt, maar u heeft er niets mee bereikt. Matthijs van der Meulen is in mijn ogen beslist niet minder geworden. En als u er niet meer bent, dan zal zijn naam nog altijd voortleven. En dat is het enige wat uiteindelijk telt. Thank you. Tweede en laatste deel van Vermogen zonder grenzen. Het was een hoorspel in twee delen van Derek Hardinat, vertaald en bewerkt door Ger Apeldoorn en Harm Edens. In de tweede deel was de rolverdeling als volgt. Emma van der Meulen werd gespeeld door Annelies van der Bie, Egbert Dubbelman, Luc van der Lagemaat, Sofie Rambo, Willy van der Griend, Rogier Beverdam, de uitgever, Hans Veerman, meneer de korenaar Hans Karsenbarg, mevrouw de korenaar Paula Major en dokter Voogd Manix Kappers, regie Nelke van der Krocht, techniek Jem de Kok en Bart Henny.